Routh heeft altijd ontkend dat hij van plan was om Trump dood te schieten. Wetenschappers en politici uit honderd landen praten op een top in Spanje... over het militair gebruik van kunstmatige intelligentie. Het belangrijkste agendapunt is ervoor zorgen dat militair AI-gebruik... binnen ethische grenzen blijft. Op dit moment zijn daar nog geen internationale afspraken over... En die zijn wel nodig, zegt deze AI-expert van Instituut Klingendaal. Hopelijk kunnen we tot verdragen komen met zulke landen zoals China en Rusland... dat hier een beperking op ligt, zoals er bijvoorbeeld ook een beperking ligt op de inzet van chemische wapens. Meer zwangere vrouwen in Den Haag nemen een vaccinatie tegen kinkhoest... als die door de verloskundige wordt gezet. Dat blijkt uit een proef van de gemeente. Normaal moet er voor deze 22 weken prik een aparte afspraak gemaakt worden... De gemeente Den Haag is blij met de testresultaten... en gaat het aantal locaties waar verloskundige prikken verdubbelen. De Amerikaanse krant Washington Post ontslaat een derde van al het personeel. De ontslagen vallen niet alleen op de redactie... maar op alle afdelingen van het mediabedrijf... dat al langer te maken heeft met financiële problemen. De krant stopt onder meer met de sportverslaggeving... en snijdt in het aantal correspondenten in het buitenland.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 Met nu... De Krochten. De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de Nederhoek. Het volgende interview dat Dick en ik bespreken... is het interview met Dirk Polak... dat uitgezonden werd op 17 maart 2021. Daarna horen we het nummer links van Meccano... en dan de introductie van Dick... in de, de krochten terug naar de jaren 70, eind jaren 70, begin jaren 80, de periode na de punk eigenlijk, ja. waar een nieuwe muziekstroming zich ontwikkelde, dus ja. New Wave en Post Punk. eerste single is uit 78, het is wel een punk single hoor, ja. van Meccano. Ja, ja. ja, eind jaren 70. Dus ja. Het, ja, klopt. het gebruik van elektronica en synthesizer kwam een beetje op, beetje ja. Ja. en overal in Nederland ontstonden nieuwe, vernieuwende bands. Uh, Nasmak. Nasmaak. Geweldig, Joop, van ja. onder andere. Hele goede vriend tot op de dag van ja. vandaag. Ja. Die kwamen uit Brabant, hè? Ja, ja, ja. nou ja. Joop, niet. Joop komt uit Dordrecht. Ja. Maar die is wel daar gaan wonen toen. Een ja. hele goede band, ze zijn nog steeds bezig. Ja. Nou, de tapes en Clan of Cymox en de mini-pops. Ja. Ja. ja, ja. Uit Amsterdam. In Delft had je de Mo en de Dif. Ja, klopt. Daar heb je ook nog wat meegedaan met ja. de Dif? Ja, met de Dif, de eerste, plaat ja. geproduceerd. Ja. Spasmodiek en Kiem in, in Rotterdam? Spasmodiek die kende ik toen nog niet. Die begon iets later. Maar dat is dus met Mark, waarmee ja. ik tot, ook tot ja. nu uh, aan het werk ben. Nou, in Nijmegen, Mekanie Commando. Ja, Bazooka. Ben ik heel ja. trots op. Ja. die plaat? Nee. Pff, dat is gewoon met vijf man. Gewoon een line-up van een band. Uh, Stravinsky. Stavinsky. Ja, echt Stravinsky. Ja, ja. Maar dan door een band gespeeld. Ja, okay. Prachtige plaat. Ja. Bazooka. Bazooka. Met Bazooka. Nou. Ja. Ja. Maar ook in Friesland...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 Hoe groot is Dirk in het Nederlandse popgebeuren? Hij zit niet echt in de populaire muziek. Nee. Gestart in de punkbeweging. Ook al? Uh, ja. ja. Meccano is begonnen als punkband. We hebben twee singles uitgebracht. Die kun je wel rekenen tot de punk. En daarna doorontwikkeld. En is hij ook actief geworden als uh, medewerker voor, aan een platenlabel, Torso. Ja. En als producer. Ja, en daar goed. heeft hij gewoon wel een aantal bands uh, uh, in ja. Nederland... Vooral in het alternatieve circuit uh, meegeholpen om, uh, om dingen uit te brengen. Uh, hè, we hebben uh, de diff, uh, ja. Mark de Reus, voor de microfoon gehad. Daar heeft hij een plaat van, uh, van ja. voor geproduceerd. Uh, Sommerhoes, weet ik nog. Ja. Sommerhoes, dat is uh, wel heel recent. Uh, maar hij begon natuurlijk uh, samen met uh, Hansje Joustra... die nu bij Concerto uh, werkt en uh, dingen nog uitbrengt is die Torso begonnen. En Hans Joustra, Ja... Nou, die heeft... tenminste, daar waren ze bezig met, met Torso. En Torso is uiteindelijk ook een keer... Uh, ja, weer opgeheven. Maar binnen, bij Torso kwamen allerlei... Uh, leuke en interessante... Nederlandse bands voorbij. Okay. Maar ja, dat zat niet echt in het populaire... Uh, nee, circuit. Nee, het nee, is geen nee. top 40 uh, werk. Nee, ja, het nee, is wel... Nee. Ja, een beetje... Uh, ja, wat... Ja, wat ik al zei, meer alternatief. Wel populair in bepaalde kringen. Zeker, dus, ja. Uh, ja, ja, uh, het, ja. het werd wel in, in muziek aan het oor... en uh, ook destijds het uh, muziektijdschrift uh, Vinyl... Ja. Uh, werd het wel regelmatig uh, wel uh, besproken. Ja. Maar ook destijds, zeg maar eind uh, jaren 70, begin jaren 80... was het wel lastig van, uh, om, om ervan te leven. Ja. Uh, <laughs> ja, yeah, ja. Want... Uh, Volgens mij vertelde hij ook dat hij... Uh, hij heeft er altijd wel uh, naast gewerkt. Uh, oh, dat kan ik me niet meer herinneren. Nee? Nee. nee. nee. nee. Nou ja... Nee. Uh, met zijn vader... Uh, zijn vader uh, werkte volgens mij, volgens mij voor de lokale stadskrant... De Echo. En uh, daar deed hij ook wel wat dingen voor. Af en toe uh, chauffeurde hij voor uh, bepaalde ja? zaken. Hij vertelde ook het verhaal dat uh, Ray Davies van de Kings... Was ook een keer uh, in de stad. En uh, die moest hij toen ophalen en wegbrengen met okay, de auto. Ja, op, nee, ja. uh, en Ray toe. Davies heeft ooit nog een keer in een interview daar iets over verteld. Dat hij uh, in Amsterdam was en dat iemand hem uh, reed en <laughs> ja. meenam naar uh, de, de, de plaats banaan. waar hij was opgegroeid in Amsterdam. Ja, ja. En dat had laten zien. <laughs> nou ja, dan word je in ieder geval wel herinnerd uh, ja, natuurlijk. Ja. Uh, maar goed, terug naar Dirk Polak. Hij heeft natuurlijk heel veel muziek gemaakt, hè? Ja. Bekendst is toch wel Meccano? Meccano is, uh, is het bekendst. Maar misschien internationaal. Hij maakt er niet echt deel uit, maar Minimal Compact... is een band uh, waar die hij ook uh, voor, uh, zeg maar voor torso uh, uh, heeft opgepakt... als platenmaatschappij en geproduced... In ieder geval de eerste plaat. En dat waren drie Israëli's die in Amsterdam woonden. Okay. Waarmee hij in contact kwam. En op die eerste plaat heeft hij uh, meegespeeld, meegezongen. Uh, zelfs één nummer uh, uh, als zanger uh, uh, ingezongen. En die zijn ook in het buitenland uh, uh, meer bekend geworden nog dan Meccano. Okay. Yeah. Dus Minimal Compact en Meccano. Dat zijn de twee dingen waar die denk okay. ik uh, het ja. meest uh, ja. van bekend is. Want hij heeft ook verteld dat mecano in het buitenland bekender was dan hier in Nederland. En met name in Griekenland, hè? In Griekenland en in uh, Israël. Israël, yes, oké. Okay. Ja. Dat u vertelde dat hij elk jaar terug gaat naar Griekenland. Dat hij daar uh, met groot poeha ontvangen wordt of zo. Ook door ministerie, volgens mij, van Binnenlandse Zaken. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Kal van nee, nee, elkaar. Hij, hij heeft toen verteld over uh, de minister van... Uh, Culturele zaak of me, ja, uh, In ieder geval ja, Melina ja. Mercouri. Dat was een actrice. En die is later de politiek ingegaan. is ook Europees, uh, in het Europees Parlement. Heeft ze uh, uh, zaken uh, gedaan. En die heeft uh, ooit in een interview gezegd. Dat uh, een van die nummers van Meccano... Een van haar favoriete nummers was. Oh. Het was wel een van de landen. Waar, die, uh, waar ze met de band. Uh, veel succes hadden. Oké. Okay. En tot op de dag van vandaag. Want... Nou ja, een jaar of. Vijf geleden of zo zijn ze volgens mij nog op een festival geweest in Griekenland. Ja. Waar ze gespeeld hebben. Uh, een beetje 80 jaren muziek uh, festival. Uh, waar ook uh, Sisters of Mercy stonden. En Echo and the Bunnymen volgens mij. Oh, dat soort dingen. En uh, daar stonden zij uh, ook tussen. En uh, daar hebben ze opgetreden. Dus ja... Uh, kunnen ze nog steeds overal terecht? In Israël zal het op het ogenblik wel wat lastiger zijn om, ja, om op te treden. ga ja. je ook niet uh, zomaar naartoe. Nee. Maar vorig jaar zijn ze wel in Brazilië geweest. Maar als ik uh, Dirk nou voor me zie, dan moet ik altijd denken aan uh, hem met Mark. Zijn accordeon en Mark dan op de gitaar. Ja. En dan samen muziek maken. Ja, maar dat was met de Polar Twins. Dat is de Polar Twin, Ja, oké. Okay. Dat is ook een grote band van hem. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja. En dat is een uh, duo waarmee ze, uh, hij noemt dat, uh, Europese soul maken. <laughs> dus uh, ja, uh, en wat ze daarmee bedoelen is volgens mij dat ze uh, invloeden vanuit allerlei muzieksoorten uit Europa gebruiken om uh, muziek te maken. Okay. En dat doen ze dan in t, uh, uh, ook in verschillende talen. In het Engels, in het Duits, in het Frans maken okay. ze dan nummers. Ja. Yeah. Uh, Onder het uh, kopje Polar Twins. En met de Polar Twins uh, uh, hebben ze twee platen uitgebracht. En dat vind ik wel ja, erg mooie muziek uh, om naar okay. te luisteren. Die beluister ik uh, meer teken, regelmatig ja. nog dan Meccano uh, moet ik zeggen. Okay. Want was Dirk ook niet degene die de term uh, wereldmuziek heeft uitgelegd aan ons... Maar dachten dacht eerst wereldmuziek, nou dat is uh, ver weg staan of zo. Maar uh, volgens mij zei je toen ook, nee het is meer van de hele wereld. Het is veel meer dan alleen maar muziek ver weg. Ja, nou ja het is volgens mij een, een term die uh, zeg maar vanuit de platenmaatschappij uh, uh, werd uh, geantomeerd... Uh. Wereldmuziek was uh, uh, exotische muziek die uit Zuid-Amerika of Afrika uh, en dergelijke kwam. Ja. Ja. Aziatisch. Uh, en in de bakken bij de muziekwinkel, dan uh, onder <laughs> het kopje wereldmuziek in de bakken werd gezet. Ja, oké. Okay. En uh, tegenwoordig is dat denk ik wel anders. Uh, okay. De wereld is nu zo groot geworden dat alle muziek van over de hele ja, wereld. Ja, ja. Uh, uh, is gewoon beschikbaar. En je ziet dat, die, dat de kruisbestuivingen uh, dan ook meer. toenemen. Dat, dat ja. uh, muzikanten uit Afrika spelen mee... met bands uit Amerika of Europa. Of ja. Ja. Uh, uh, muzikanten uit Europa gaan naar, uh, naar Afrika toe... om daar uh, ja. uh, dingen op te nemen of te spelen. Maar Meccano staat niet bij de wereldmuziek. Die staat Meccano mee, uh... is... Nee, nee, nee, nee. Dat is... Uh, uh, nou, tegenwoordig denk ik uh, postwave. Postwave, heb ja. je dat ook al? Ja, nou ja, ja, ja, nou ja. De, de, de, uh, new Wave, Postwave. Nou, ja, ja. Ja, ja, New Wave is, is natuurlijk uh, de stijl die uh, na de punk in de jaren tachtig uh, kwam. En nu heb je nog steeds bands die zeg maar, die stijl volgen. En dat ja. wordt dan Postwave genoemd. Oh, oké. Okay. Ja, ja. oh. uh, en daar hoor je dan invloeden van uh, allerlei bands uit die periode, van Joy Division en, en The Cure en, en dat soort uh, ja, okay. Leuk, bands. Ja. Ja. En heeft hij nog leuke uitspraken gedaan? Prikkelende, Boah. zinderende. Ik geloof dat dat wel meevalt. Hij uh, ja, heeft wel uh, uh, een mooi gedicht uh, voorgedragen van een cool. Russische... Dichter die die. Uh, um, zo uit zijn hoofd kon voordragen. Volgens zo. mij waren dat twee. Uh, ja, dat kan ik me nog herinneren. Ja. Inderdaad. Ja. Ja. Nou, de ze Vrienden. Toch, hadden ze toch muziek op opgemaakt of zo? Op zijn nee, teksten? hij heeft wel de, uh, muziek gemaakt. Ja, het bekendste nummer van Meccano is Untitled. En dat is een gedicht van Mayakovsky. En uh, dat gedicht is gewoon in het Engels uh, op muziek gezet door Meccano. En, uh, okay. Hij was nogal gefascineerd door, uh, door Russische schrijvers en dichters Een title, nou, we gaan meteen even draaien zo ja. Een van, uh, van Meccano En uh, nou, misschien is het ook leuk om een stukje te laten horen dat hij dat gedicht nog voordraagt ja, okay. Gewoon uit zijn hoofd ja. En dat vind ik al knap, want ik heb zelf al uh, moeite om uh, één uh, strofe uit een <laughs> gedicht vaak uh, ja. te herinneren dat, uh, okay. dat blijft heel lastig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 Praten heeft geen enkele zin. Het is niet nieuw te sterven in dit leven. Maar te leven is dat evenmin. En wat ik en, van uh, Dirk kan herinneren... is dat hij een dag later dan ik jarig is. Dat vond hij zo leuk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ja en wat wel grappig was, is dat hij, uh, hij... Hij is altijd heel erg met taal bezig. En hij vertelde ook over... Uh, dat hij soms heel lang nadenkt om bepaalde woorden te gebruiken. En met name palindromen. Dus hij vertelde ook over uh, het woord... Uh, wat hij in zijn boek had gebruikt, een droomoord. Ja. En dat kun je dan natuurlijk ook achterstevoren lezen. Ja. En dat is het ook droomoord. Ja. En is het boek uh, onderhand uh, af of nog niet? Nou, volgens mij wordt er nog steeds aan gewerkt. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Uh, deel 1 is in hele kleine oplagen uitgekomen. Ja. Van Sewer City... De volgende delen zijn op, uh, op internet gepubliceerd door de uitgeverij. Ik weet niet wat de staat is van uh, rest, uh, het, het vervolg. Hij had toen uh, het idee om er een tri trilogie van te maken. Ja. Maar ja, dingen veranderen snel uh, soms uh, ook bij hem. Hij gaf toen aan van dat hij al jaren niet meer geschilderd had. Nu heeft hij... Uh, Volgens mij honderd schilderijen met vlinders weer gemaakt. Okay. Die uit Meccano zijn opgebouwd. Ja, ja. In de afgelopen jaren na het interview. Dus heeft hij ineens weer een periode gehad dat hij uh, nou ja, bijna maniacaal aan het schilderen is geslagen. <laughs> en dan uh, schuift, uh, schuiven de andere zaken zoals schrijven weer even naar de achtergrond. Ja, muziek, ja. Ja. En uh, qua muziek is... De, is is, is Meccano natuurlijk nog steeds actief hè? dus uh, wat ik al vertelde dat ze naar uh, Brazilië zijn geweest en naar Griekenland zijn geweest ja. 17 februari uh, komt de nieuwe platen weer uit van, uh, okay. van Meccano, ja. dus daar zijn ze weer heel druk mee geweest ja. om dat ja. te schrijven en op te nemen en, uh, ja. en nog, een, uh, uh, nog een stapje terug, uh, kan je nog even het korte herhalen waar dat verhaal over ging of gaat welk Oh, ja, nog? Suicide. Ja, het boek gaat erover dat. Het speelt uh, zich een soort af uh, in, in de toekomst. En ja. uh, uh, er is een stad waar uh, mensen naartoe gaan om aan hun einde te komen. En daarom heet het ook Suicide. Ja. Zoals suicide. Daar gaat het over. En het zijn uh, heel strak geformuleerde zinnen. Er is heel veel aandacht besteed aan hoe een zin is opgebouwd. En wat ik al aangaf, van, er zitten gewoon. Heel veel woorden in die... Uh... Ja, net Droomoord. Ja, ja. droomoord zoals Droomoord. Ja. Even terugkomen op zijn stem. Wat je net zei, hij heeft zo'n hele mooie volle stem. Hè? Ja. Dat kunnen, hebben we ook net gehoord toen hij dat gedicht aan het voorlezen was. Maar dat vind ik ook zo mooi inderdaad. Zo'n mooie stem, ja. Ja, het is uh, soms... Kun je niet helemaal begrijpen waarom dergelijke uh, bands of samenwerkingen van muzikanten niet uh, wat bekender zijn. Want het is echt hele mooie muziek. Zeker. ja. ja. Aan de ene kant denk je van nou, uh, ik ben een van de weinigen die daar uh, uh, ja. kennis van heeft. Maar het zou mooi zijn voor hun als ze uh, wat meer bekendheid ook daarmee zou kunnen, zouden kunnen krijgen. Ja. Maar ja, zowel Dirk Polak als, als Mark Ritsema... hebben beide gezegd van nou ja, op zich is het niet zo heel belangrijk. Wij maken muziek en we vinden het mooi als er tien mensen naar luisteren. Of duizend mensen. Het optreden, daar halen ze gewoon heel veel uit. Okay, uh, ja. En als de mensen in de zaal dan maar uh, aandacht hebben ja, ja. voor hun muziek. En okay. niet uh, dat, uh, ja. dat je zeg maar, op de achtergrond uh, staat te spelen nee, nee. en iedereen er doorheen praat. Ja. En tot slot van onze terugblik op dit interview met uh, Dirk Palak. Het nummer Untitled van Meccano. En kunnen we nog één keer luisteren naar de mooie stem van Dirk. I know the power of words. I know the toxin of words. They are not those that make theater boxes a plot. Words like that make coffins break out. Make them pace with their four glad. It happens, they're thrown out, not printed, not published. But the word collapses, it settled the thought and it rings through the ages. And trains creep nearer to live. Poetry oh, is the heart and hand. The tuxing of words They're not those that make Theater boxes a blur Words like that make coffins break out Van mijn leven En nu kijk ik samen met Piet en Rick terug op de interview met André Manuel. Maar we beginnen eerst met het nummer kraaien. Oké, okay, dan komen we bij André-Manuel, daar ben ik samen met Dick geweest. En dat interview hebben we uitgezonden op 13 december 2023. Het was een open en vrolijk, maar ook zeker filosofisch interview. En ik wil eigenlijk beginnen met het intro, zodat ook de luisteraars een beetje weten wie André-Manuel is en waarom wij hem willen interviewen. Goedenavond luisteraars van de krochten.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 We hopen vooral in te gaan op zijn muzikale avonturen, maar zullen we waarschijnlijk ook stilstaan bij zijn andere kwaliteiten, zoals zijn columns in Tubantia, zijn website Maneman.nl en zijn werk als acteur. Nou, behoorlijke introductie hè. Ja, uh, ja, ja, ja goed leuk. Ja. En dan gaan we meteen door naar het volgende uh, stukje: uh, waarin hij blijk geeft, of, uh, waarin André zijn blik op de Nederlandse muziek geeft, uh, waarvan hij zegt, nou, het is allemaal toch wel lastig en moeilijk is.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 Uh, rock en uh, recht recht aan piratenmuziek en nou, noem maar op ik heb er allemaal geen hekel aan of zo maar, maar echt de hele experimentele Nederlandstalige muziek zoals ik die graag maak dat is ja, ja. lastig Wat, hij gaat nu ook iets zeggen over de dood ook een heel filosofisch de, ge, ge, filosofisch ziel dacht ik nou laat ik niet horen maar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 Beslissende uh, moment in een mensenleven als het ophoudt. Ja. Want wel, ik ben zelf een praktiserend atheïst, dus het houdt voor mij dan ook meteen op. Dus ja, wel voordat wel. ik daar ben, moet ik wel alles, alles gedaan hebben wat ik in mijn kop heb. <laughs> ja, maar het is meer de urgentie van alles kunnen maken wat je.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 Ja, de, de diepere zijnsvragen, waar, waar Gerard Reven ook uh, niet uit is gekomen. Nee, nee. Ja, maar nee heeft ook. Een, nee. Een theologisch is hij die vrij diep ook uh, gaan onderzoeken. Maar zijn conclusie was. is uh, dus geen. De... Uh, God bestaat niet. Hij doet alleen alsof hij bestaat. <laughs> Uiteindelijk is het uh, het hele leven een slang die zijn eigen staart bijt. Denk ik ja. dat hij daarmee bedoelt. Dat is ook de humor die je daarvan in moet zien. Maar hij koppelt, weer, hij koppelt het leuk aan, uh, aan muziek, inderdaad, aan muziek maken. Dat vond ik ook heel leuk om te horen. Dan gaan we iets verder op uh, muziek, op zijn optredens. Want hij zegt, publiek is volkomen oninteressant. En dan gaat hij eens, uh, ook verder op uh, dat thema, maar ook zegt, wat muziek met je kan doen. Publiek okay. is volkomen oninteressant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 Heel mooi, Pim, ik moest aan dit nummer denken, over troost en uh, over muziek. Dit werd laatst op de begrafenis gedraaid, van de moeder van Erik-Jan. Ja. Ken je dat nummer? D.C. Lewis, Mijn Gebed. Ja, ja. ja. Hij ja. komt alleen voor de muziek in de kerk, en dat werd dus in de kerk gespeeld... Ja. door Erik-Jan. Vond ik wel mooi hè, wel. En ook wel zo diepgang, want het is een heel ontroerend lied. Dat vind ik zeker, ja. Wel oud al, ja. ja. En dan nu het nummer waar André net aan refereerde, Arouche Aftab met Wahan Mein. ko ga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 En dan, nou, en dan ga je met de content in en dan geef je iedereen de schuld. Oh. En dan ga je achter Poetin aanlopen. En dan, ja, en op een bepaald moment, dan verzeil je ja. wel in een heel. Ja. Zo'n heel bijzonder uitleg, ja. ja. <laughs> nee, maar kan het zijn dat ook die, die interne inspiratiebron dat wel een keer opdroogt? bij, bij, bij, bij sommige? Ja, ik denk het wel. Maar dat, ik denk vooral dat, dat, dat het risico dat het opdroogt vooral uh, uh, ontstaat als je uh, vast probeert te houden aan succes.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 en dan moet je daar uh, uh, uh, naar gaan handelen ja. en, en dan zit je thuis en denk je van hoe moet ik in godsnaam dat commerciële succes herhalen ja, ja, ja. ja. ja ook mooi gezegd hè ja, ja ik, ik vond hem, uh, het gesprek heel diepgaand, niet alleen over muziek maar ook over, uh, ja, over de wereld, over de situatie waar we nu zitten zo. Dus ja. mm -hmm. heel leuk om te horen zijn ja. de Rolling Stones nu een band yeah. of een brand yeah. Yeah. Oh, yeah. Yeah. ja, oh ja, ja ik moest ook onmiddellijk aan de Rolling Stones denken. Hè? Het is toch meer een die brand. Die drugs en die... Uh... Ja. Ja, dat, ja, klopt. En wat, denk ik ook nog even aan wat Frank zei. Kijk, de Stones houden hun succes. Want die spelen altijd weer die oude nummers. Die mensen willen horen. Ja. En, uh, ja, maar vind ik ook terecht. Uh, ja. Maar het is iets anders dan uh, van mensen die hebben geen succes meer. En die willen nieuwe muziek laten horen. Ja. Er is niemand tegen geïnteresseerd. Nee. Maar ik vind het persoonlijk ook moeilijk om nieuwe muziek te, te horen. Ik moet het uh, nummer één of twee keer, drie keer horen of zo. Voordat het echt binnenkomt. Ja. en uh, Dat ik er echt een waardeoordeel over kan geven. Ja. Als ik een uh, nummer het nummer voor het eerst hoor, dan vind ik het heel moeilijk hoor. Ja, ik doe het andersom. Ik, heb ja? niet, ik kan niet meer de moeite doen om iets drie, vier keer te beluisteren. En dan te denken, vind ik het wat? Ik stel hem hier open voor: oh dit is het. Oh, dat is absoluut niks. Dat is absoluut niks. Dan hoor je weer iets nieuws. Oh ja, dat. Uh, maar dat zeg je al na één keer? Dat vind ik eigenlijk uh, de enige interessante nummers die nog okay. gemaakt worden. Ja. Dat ik, ze, dat ik ze kan waarderen vanuit mijn uh, referentiekader, zeg maar. En hoe kom Altijds je aan sport... nieuwe muziek? Via Spotify of zo? De meestal of via Spotify. Toch of Spotify? YouTube. Oké. Okay. Ja. Elke vrijdag weer een nieuwe lijst voor ik. Ja. Ja, nou, ik, ik weet niet hoe het bij jullie is. Ik krijg, uh, je horen geloof ik, wel uh, vier of vijf Daily mixes. Ja. Allemaal andere lijsten. Ja, veel te veel. Inderdaad. Ja. En een hoop shit. Ja. ja, Heel veel shit, ja. Goed, nog uh, verder met uh, André. Je had wat langer dan gedacht, hè? Dat ja, geeft niet. Maar uh, hij zegt bijvoorbeeld... Uh, humor is een goed transportmiddel. En dan raakt hij ook even aan hoe hij als cabaretier is begonnen... Want hij, misschien verderop zegt hij ook inderdaad, ja, uh, ik ben als cabaretier begonnen ook om uh, dat muziek, daar kon ik niet van leven. Ah. Ja. Dus als je is dat erbij gaan doen en uh, sindsdien gaat het erg goed met hem. Dus humor als goed transportmiddel. Ik vind het een heel fijn transportmiddel om, om ja. zeg maar een boodschap over te brengen. Omdat een lach opent, iets. Ja. Dan, dan, dan laten mensen hun defensie van... Ja, maar humor ze, als, als, is heel moeilijk, hè? Ja, maar als je mensen aan het lachen weet te brengen... Gaar, dan zijn ze ja. wel veel meer bereid om naar je te luisteren... dan als je te ze waar, ja. woest maakt. En, ja, en ik tuurlijk. heb ook wel mensen woest gemaakt... maar dan was dat ook een <laughs> beetje de inzet. Ja. Maar ik kwam er dus achter... toen tijdens het fratsen van dat humor een mooi middel is om, om, om iets te vertellen. En toen dacht ik van, ik wil ook een theaterprogramma uh, proberen te maken. En toen heb ik dat zeg maar... in 1990 heb ik meegedaan... aan het Leids Cabaret Festival... Ja. En sindsdien ben ik uh, dit ook wat aan het doen. Sindsdien ben ik, uh, ik ben nu 33 jaar professioneel zelfvoorzienend artiest in dit uh, knetterlingse land. Ja, we gaan weer door op het uh, knetterlingse land. Uh, want dan gaat hij wat filosofische gedachten over de politiek uh, uiten. En dan gaat hij ook nog Radio Zandvoort noemen als oplossing. Ah. Dat wil ik wel graag horen ja. in dit. Uh,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 Ja, nou ja. Als we allemaal wisten hoe het om konden keren, dan. Uh, maar ja. Alleen maar naar mij luisteren, maar ja, ja. Wie, wie, gaat er, wie gaat ervoor zorgen? Ik denk. Om, omroep Zandvoort En dan het ene laatste stukje, uh, hoe hij als muzikant bezig is. Want zijn boodschap is, hij wil gewoon mensen vreugde geven yeah, met zijn muziek. Ja. Mensen blij maken ja. en zo. En hij vertelt ook meteen iets over zijn relatie met het publiek.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 ...iets van vreugde te bezorgen. Of, ja. of, of, het mag ook emotie, het mag ook verdriet zijn. Ik heb ook heel vaak jankende mensen bij liedjes als Krain, uh, Kraaien, Kraaien bijvoorbeeld. Ja. Maar ook bij Drinkenbroer. Drinkenbroer is ook zo'n nummer waar mensen gewoon echt gewoon... Uh, ...omdat ze dat gewoon met vrienden willen. Dat is een vriendenliedje. Dat is... Mm. Dat is vaak een liedje dat uh, uh, zit daar in een vriendschap tussen twee ja, mensen, tuurlijk. twee mannen ja. of twee vrouwen. Of, of, en, en dat wordt dan voor hun iets groters dan, ja. dan alleen ja. maar een liedje. Dan zie ik een traan over de wangstroom. Ik denk van oh ja, Heerlijk. Okay, ja, leuk. Maar het. je hebt ook geen podiumangst dus? Nee, nee, nee. Helemaal nee, niet. Nee. nee. Ik dat, dat nee je krijgt ook alles mee uit de zaal. Dus, uh, dat ja, maar is... al in de loop der jaren heb dat... ik dat wel moeten leren. Want ik, ik, ik ben eigenlijk wel een vrij autistisch en ook wel gediagnosticeerd autist en dat soort dingen geweest. en nou, Ik ben wel een klein beetje niet echt heel ernstig, maar ik had in het begin de manier in de gaten dat het publiek was. Nee? Ik stond gewoon op het okay, podium. Maar, ja. en, en ik kon gewoon mijn kont staan krabben. Gewoon voor een volle zaal. En ik had het niet eens in de gaten. Om, omdat ik ja. daar helemaal niet mee bezig was. Ik was alleen ja, ja. maar... Nu ja. zie ik mensen zitten en staan. En... Er is laatste stukje iets over commercie. Zijn blik op geld. Want Geld, hij heeft toch redelijk goed verdiend. Hij heeft hem de vrijheid gegeven om te doen wat hij zelf wil doen. En hij kan zich er tegendraads opstellen.